1 uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Duizenden Tibetanen houden mars door Brussel. Nederlandse vrijwilligster vermoord in Ghana en gespannen sfeer in Pakistanse stad Lahore. weer, het is bewolkt en soms valt er nog wat sneeuw. In het zuiden is het ook nog regen. In het noorden is het rond het vriespunt, in het zuiden zo'n 2 graden. Komende nacht en morgen overdag valt er vooral in het zuiden en langs de kust nog af en toe sneeuw. Alleen het noorden maakt morgen kans op wat zon en het blijft licht vriezen. Maar we gaan eerst even naar Kerkrade, want daar EC Feyenoord. Frank Wieland net vertelde je, eh, de afgelopen weken steeds roda dat op voorsprong komt. Al vroeg in de wedstrijd, is dat vandaag ook het geval? Nee, dat is absoluut niet het geval. Het gebeurde steeds in de eerste minuut in alle thuiswedstrijden sinds de winterstop. In de eerste minuut is alles rustig gebleven. In de 29 minuten daarna ook. Maar in de 31ste minuut was er de eerste bal echt tussen de palen. Aangegeven door Schaken, die zelf al een grote kans had gehad. Maar die kreeg hem een paar meter naast de goal van Rode JC. Hij gaf hem klaar op het hoofd van Pelle. Die maakt zijn 20 twintigste goal van het seizoen in zijn honderdste competitiewedstrijd in Nederland. Dat zijn allemaal fraaie cijfers. Maar de belangrijkste is nu misschien de 2-0 van Pelle. Oeh, daar gaat Proes bijna in de fout. Kopbal richt op hem af, weer Pelle. Hij uh, maakt bijna de 2-0 voor Feyenoord. Dat los lijkt, bevrijd lijkt. Nu die bal eenmaal in de goal is gevallen. Pelle zorgt er dus voor dat Feyenoord leidt bij Roda 1-0. Gaan we naar Brussel. Want in Brussel demonstreren duizenden Tibetanen tegen de onderdrukking van China. Vandaag is het voor het eerst dat iedereen samen op deze manier de Tibetaanse opstand herdenkt van 54 jaar geleden. In Brussel bij Gardunor is een van de organisatoren, Sering Jampa. Goedemiddag. Goedemiddag. 3000 Tibetanen lopen nu dus door Brussel. En wat is het doel van vandaag? Nou, uh, ik, uh, ik heb net begrepen dat, uh, dat misschien nu uh, nog heel veel uh, mensen bijgekomen zijn. Dus uh, we schatten dat uh, uh, kleine 4000 zou worden. Dat is een heel mooi uh, getal. Uh, en het belangrijkste, inderdaad, uh, dit is voor de eerste keer in uh, heel veel jaren dat. Uh, zo'n grote Europese solidariteitsherdenking uh, van 10 maart. En omdat uh, dit heeft te maken met uh, de huidige uh, kritische mensenrechten situatie in Tibet. We hebben nu in 2013 uh, 107 Tibetanen in zichzelf uh, brand gestoken. Dus dat wij zeggen dat alle EU hier in de hart van de uh, EU uh, in Brussel... dat de EU moet echt hier iets aan doen. Dat wij vragen de EU ook... Dat de Chinese regering aandringen om dat, uh, dat hun beleid uh, in Tibet te veranderen, zodat de Tibetanen niet de hoeven te blijven in zichzelf in steken. Dat is gewoon een onmenselijk, ongelooflijke situatie en wat voor en wijziging En er van... gebeurt niks. En wat voor wijziging van beleid bedoelt u dan? Wat zegt u? Wat voor wijziging van beleid bedoelt u dan in China, van de <laughs> nou, Europese Unie? In, in... Ja, en het belangrijk is in ieder geval dat op dit moment willen wij dat de Chinese regering een gebaar maakt om naar Tibetanen, dat en een, een een dialoog plaatsvindt tussen een regering in de Ballingschap uh, en de Chinese leiders. En, uh, was en, uh, tot 2010 was het de geval, maar nu geen enkele contacten. Ten tweede willen wij dat uh, en militaire opbouwen in Tibet, die op dit moment vooral in Oost Tibet, die moeten stoppen en terugtrekken. En wij vragen ook aan de Chinese regering dat er uh, internationale waarnemers, onderzoekers naar Tibet, uh, zodat ze kunnen zelf uh, met eigen ogen zien, want op dit moment, tot de dag vandaag, de Chinese regering blijven onderkennen, het probleem en de situatie zo kritisch is. Ja, uh, u zei net al uh, over Tibetanen die zich in brand hebben gestoken in de afgelopen jaren. Een getal van 100 is al gepasseerd. En heeft u daar eigenlijk vandaag als organisatie ook over nagedacht? Zijn er voorzorgsmaatregelen genomen? Nou, het is heel erg moeilijk om iets te, te, te voorkomen, want we begrijpen dat we in de afgelopen jaren ook dat we bijna alle die, die betalen die in zichzelf hebben brand stoken... toch in hoe dan ook niks laten weten aan hun familie, hun vrienden. En dat weet jij ja, na dat alles plaatsgevonden en daar een briefje achterlaten, of daar zitten bankjes Dus. Zelfs in Tibet is het heel erg moeilijk hun naaste familie en de vrienden ook dat te voorkomen. Dus ja, voor ons inderdaad vanuit Nederland of vanuit Europa zo te, te voorkomen. Maar aan de andere kant, wij hopen dat door deze actie... ...de Tibetanen in Tibet hebben ook het gevoel dat er naar hun geluisterd... ...dat er naar hun uh, ja, is de aandacht wordt besteed. Dat vinden wij belangrijk. Dat een mars voldoende indruk maakt. Dank u wel, ja. Sering Jampa, een van de oh, ja. organisatoren. Dank u wel. In de Ghanese stad Thema is een Nederlandse vrijwilligster vermoord. De 25-jarige vrouw uit Groningen werd op klaarlichte dag doodgeschoten... zegt een woordvoerder van de Nederlandse vrijwilligersorganisatie Neviso. Wat we tot nu toe hebben gegeven, dat zij onderweg waren... vanuit uh, een uh, plek waar ze aan het werken waren, naar huis. En onderweg zijn ze overvallen. De rest van de vrijwilligers bleef ongedeerd. Zij zijn inmiddels niet meer in Ghana. Die hebben wij meteen uh, naar Nederland gehaald...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 Prominente PVDA'ers zijn zeer ongelukkig met het kabinetsplan om de WW-duur te verkorten. Juist nu de werkloosheid snel oploopt, komt deze ingreep op het verkeerde moment. Dat zei PVDA-senator Klaas de Vries in Buitenhof. Die WW is natuurlijk ook is wel een beetje een rare maatregel die in ieder geval op een buiten of een ongelukkig moment komt. Want uh, ik vind zelf toch wel een beetje iets hebben van het huis staat in brand... En we gaan nou de polisvoorwaarden dus wat, wat verslechteren. Hè? Dat neemt niet weg dat drie jaar uitkering... maximaal dan moet je daar wel lang in een bepaald traject gezeten hebben... maar dat is wel aan de lange kant. En eh, als je dus een verschuiving teweeg zou kunnen brengen... naar echt actieve be bemiddeling van baan naar baan... of naar iets anders, of omscholing... of je kunt via de zorgonderhandelingen ertoe komen... dat er eh, minder werkgelegenheid op het spel staat... dan zijn dat wel, wel betekenisvolle dingen. PvdA-voorzitter Spekman zei vanochtend al op nu.nl dat hij verwacht... dat de sociale partners voor afzwakking van de maatregel zullen zorgen. En zei zo ook dat de PvdA staat voor zijn handtekening... maar dat het WW-voorstel als een steen op de maag van de partij ligt. In de christelijke wijk in de Pakistanse stad Lahore, die gisteren door woedende moslims in de as werd gelegd, hangt een zeer gespannen sfeer. Aanleiding voor de onrust was een beschuldiging van godslastering aan het adres van een christen. Die zou na een avondje stappen de profeet Mohammed hebben beledigd. Het is er nu dus nog steeds onrustig, merkte ook correspondent Lucas Waagmeester vanochtend toen hij daar was. Zeer gespannen, echt een heel ontrekkende sfeer eigenlijk. Hè. Spontane demonstraties, ongelooflijk veel politie.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 In de Duitse plaats Baknang bij Stuttgart zijn vannacht bij een woningbrand zes kinderen en een volwassene omgekomen. De woning maakte deel uit van een appartementencomplex. Alle slachtoffers woonden in hetzelfde appartement. Volgens de Duitse politie waren er op het moment dat de brand uitbrak dertien mensen in het gebouw, zes konden zich in veiligheid brengen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de brand. Op station van Horst-Sevenum in Limburg is gisteravond een verward meisje uit de trein gehaald. De conducteur sloeg alarm omdat ze geen kaartje had en niets over zichzelf kon vertellen. De Limburgse politie schat haar leeftijd op 16 jaar of iets ouder. Ik kan wel gewoon praten, maar ze is compleet in de war. Dus uh, Mogelijk wil ze ook niet haar naam zeggen of weet ze haar naam niet. Dat is voor ons ook onduidelijk. Uh, wij hopen met dit berichtje gewoon dat mensen tips hebben over wie zij is... of waar ze mogelijk vandaan komt of waar ze naartoe wilde gaan.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 Na aanleiding van schandalen over productveiligheid... wil de regering wel de rol van de voedsel- en medicijnen-toezichthouders versterken in China. Sport. PSV liet gisteren kostbare punten liggen bij Heerenveen. Drie punten werden daar verloren. In Kerkrade is nu Feyenoord op jacht naar de koppositie in de Eredivisie. Frank Wielaert? Ja, gedeelde koppositie, want het uh, kan gelijk komen in punten met PSV. Ja. En dan is het doelsaldo van de Eindhovenaar inderdaad nog ietsje beter dan dat van, uh, de, uh, van de Rotterdammers. Maar vooralsnog uh, is de, uh, het feit dat uh, Feyenoord uh, PSV achterhaald heeft... weliswaar nog voordat deze wedstrijd ten einde is. Het is 1-0 voor de Rotterdammers. Doelpunt Pelle. Dat zal niemand verbazen. Het is zijn twintigste namelijk al in deze competitie. Daar komt weer de bal voor. Richting Pelle. Hij legt hem nu klaar. Alleen maakt hij daarbij een overtreding. Of is het... Uh, nee, het is een overtreding inderdaad. Gemaakt door de Pelle die zijn tegenstander daar wat wegduwt. Roda kwam eventjes wat onder de druk uit na die openingsgoal in deze wedstrijd. Was even wat dreigend, maar daarvoor en ook nu inmiddels weer is Feyenoord sterker. Heeft, heb je af en toe te maken met een serieuze omsingeling van de goal van de rode JC. Uiteindelijk leidt dat dus tot het rechte 1-0-voorsprong op dit moment voor Feyenoord tegen Roda. Nederlandse honkballers zijn niet goed begonnen aan hun tweede wedstrijd... in de tweede ronde van de World Baseball Classic. In Tokio stond Japan al na twee innings met 6-0 voor. En inmiddels is men aangekomen in de zesde inning en die houtkamp. Helaas gaat het slecht voor Nederland, want Nederland staat 11-0 achter. Een oorwassing van je welste. Uh, de beste ploeg van het WBC, Japan. Twee keer eerder winnaar van dit toernooi is Nederland helemaal aan het wegslaan. De werpers hebben geen vat op de slagmensen. En de slagmensen van Japan doen het uitstekend. Maar liefst vijf homeruns en een 11-0 achterstand voor Nederland. Deze wedstrijd gaat verloren en dan moet Cuba morgen verslagen worden... om toch richting de finales te kunnen gaan. In Heerenveen vallen vandaag de laatste beslissingen... van het wereldbekerseizoen bij het schaatsen. En natuurlijk in Tiof aanwezig, Sebastian Timmerman. Welke afstanden staan er vandaag op het programma, Sebastian? Het is een uh, kort maar krachtig dagje. We beginnen met uh, de 500 meters. Eerst bij de vrouwen, daarna bij uh, de mannen. Dus kijken of Jan Smekens voor de zesde keer op rij dit seizoen kan winnen. Dat is uh, voor Nederland in ieder geval een uh, unieke prestatie op die kortste afstand. En daarna gaan we kijken naar de 1500 meters. Ook eerst bij de vrouwen, daarna bij de heren. En we sluiten de dag af uh, met de massastartwedstrijden. Dat is zeg maar uh, de mini-marathon. Waarmee je al een seizoen of twee wordt geëxperimenteerd. En het gaat natuurlijk net als afgelopen dagen niet alleen om de eindzegen in het Wereldbekerklassement. Maar ook om die startbewijzen hè, voor de weken afstanden over twee weken. Precies en dat is voor de Nederlanders eigenlijk nog wel het belangrijkste uh, van allemaal van dit weekend. En nou is het zo dat op de 500 meter... Uh, eigenlijk die startbewijzen wel redelijk vergeven zijn. Dat is allemaal, die kaarten zijn wel redelijk geschud. Bij de vrouwen worden dat normaal gesproken behalve de reeds gekwalificeerde Thijsje Oenema, Laurine van Riesen en de zieke en daardoor afwezige Margot Boer. Tenzij Anis Das vandaag echt ver boven zichzelf, uh, zichzelf uitstijgt. En dat zie ik 1, 2, 3 niet zo gebeuren. Bij de heren zullen, uh, is smekend al zeker. En daar zullen normaal gesproken Ronald Mulder en Michel Mulder bij gaan komen. De grootste slachtoffers gaan vallen op de 1500 meter. Bij de vrouwen is Wust al zeker. En dan strijden Diana Valkenburg, Marit Leenstra, Linda de Vries en Lotte van Beek om twee tickets. En bij de heren is Mark Tuitert, de Olympisch kampioen... al zeker van deelname aan het WK in Sochi over twee weken. En dat betekent dat Koen Verwij, Stefan Groothuis, Maurice Vriend en Kjeld Nuis... vol aan de bak moeten om uh, onderling die twee tickets te gaan verdelen. Dus daar gaan grote namen afvallen. Dankjewel, Sebastian Timmerman. Het schaats is vanaf twee uur natuurlijk te horen live in Langs de Lijn. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft de grote prijs van Thailand in de MX2-klasse gewonnen. Regerend wereldkampioen was op het circuit van Siraga onwaarvolgbaar voor zijn concurrenten. Vorige week was hij in Qatar ook al de sterkste... en leidt dus de titelstrijd nu met de volle score van 100 punten. Het belangrijkste nieuws nog een keer. Duizenden Tibetanen houden mars door Brussel. Nederlandse vrijwilligster vermoord in Ghana... En prominente PVDA's zeer ongelukkig met het kabinetsplan om de WW-duur te verkorten. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. Hij hier over de sterren. Ja, dit is een goed stel hoor. De perstribune. Met Govert van Brakel. De winning van Max. Goedemiddag. Te gast dit uurtje. Langebaanschaatser Thomas Bos. In de jaren negentig wereldkampioen Thomas. Op de 10 kilometer. Mm, nee, nee, niet, nee, niet de 10, Die had je nee, toen nee, had je nog niet. Je had nog geen afstanden. Wereld, uh, Wereldbekerwinnaar, dat wel. Ja. En wereldrecordhouder. Ik dacht dat terwijl ik het ja. ging zeggen, dat ik er eens iets mis. Vliegende Ziel ja, ja. van der Wart is nog op pad. Uiteraard. Het uh, gaat over strips en uh, hoogspringen, Rens Blom. Op het antwoordapparaat. Deze week een vraag over... Het sportnieuws van deze week. We gaan naar het nieuws van vanochtend. Ja, ik heb ook uh, doping gebruikt. Ja, het hele interview met Michael Bogen. Dus zometeen te zien om vijf voor zeven op Nederland 1 in een extra uitzending van Sport. De hele dag ging het door, het nieuws op radio en televisie. S'avonds was er een speciaal ingelaste uitzending met het hele interview. Waarom werd daarmee zo groot uitgepakt? De hoofdredacteur van Studio Sport, Maarten Noter, reageert zometeen u op de hoogte, zo tussen de bedrijven door van uh, Roda Feijenoord... waar het nu rust is en de Rotterdammers staan aan de leiding. Wie anders dan pellen, de doelpuntenmaker. Reacties op de uitzending, deperstribune.nl... of uh, via Twitter, hashtag perstribune. Tot twee uur, de perstribune. Max. Thomas, Thomas Bos. Ja, die tien kilometer. Ja. Dat was hem niet. <laughs> geen wereldkampioen. Was geen, hij er nee, geen wereldkampioen? Er waren toen wat? nog geen wereldkampioen nee. Nee. Ik, uh, afstanden. Was Als hij niet? er geweest was... Wat, uh, wat zou je zou jezelf kunnen plaatsen op zo'n zo afstand? Qua je? Ja, ja. medaillekandidaat. Ja. ja, ik ga niet zeggen dat ik uh, wereldkampioen had geworden. Maar medaillekandidaat was ik in mijn goede, goede tijd zeker wel. Ja, ja. Goede tijd? Dat ja. was dan, laten we zeggen, rondom de jaren 90, ja, 92, eind, eind 80, begin jaren 90. Ja. Ja. Vandaag ben je hier, maar je had ja. op weg moeten gaan naar Zeeland. Ja. Waarom? Ja. Nou. Uh, in Zeeland uh, is net een uh, wedstrijd begonnen uh, van, uh, van, de, van de zwemvereniging... waar ik voorzitter van ben, de Racing Club in Den Haag. En uh, die wedstrijd is een competitiewedstrijd. En het mooie aan deze wedstrijd is dat uh, we uh, nou ja, met bijna zeker uh, kampioen gaan worden. En dan? Uh, Provoeren. Voor nou, feest, en waar ja. En waar ja. ga je dan heen? Ik bedoel, als je, als je gaat promoveren? Ja, naar de, vol, naar de hogere Volgende, klasse. Hè? Naar, hoger. naar de B, en dan ga je naar de A, en dan naar de hoofdklasse. We zijn vier jaar bezig nu. En ieder jaar promoveren we ruim schoots. Ja, ik, uh, ik, uh, ik ja. verwacht een bekentenis binnenkort. <lacht> <lacht> nee, maar wat is, wat is jouw betrokkenheid als oudschaatser bij het zwemmen? <lacht> nou, een betrokkenheid is dat uh, mijn, uh, mijn dochters toen uh, zwommen. En we zaten met een vrij grote groep binnen een vereniging. Uh, maar we, dachten dat het, we vonden dat het anders moest en kon. En toen hebben we oh, ja. met een groep ouders... Koepen? Nou, dan moet je, ja, ja, nou ja. Ja, natuurlijk. Ja, ja, dan ga je <laughs> een grote wegzagen van een oud-bestuur. Oud uh, nee, nee, dat niet. Oh. We hebben gewoon besloten om uh, een eigen vereniging op te richten. En daar zochten ze toen een, uh, een, uh, een voorzitter voor. En met mijn netwerk binnen de Haagse Sport was Die. ik... Wel, wel ja. een handige daarin. Ja. Ja. Maar je bent ook nog actief in de schaatswereld, waar je ja. uit, uit voortkomt. Wat doe je uh, vandaag de dag bij uh, de schaatsrijders? De, de KNSB heeft een uh, commissie, Selectiecommissie Lange Baan heet dat. Uh, ja. En uh, die Selectiecommissie Lange Baan, die heeft heel formeel... adviseert de directeur Sport, Arie Koops, uh, over de selectienormen. Dat is één. En twee, ook uh, welke rijders... Uh, strakjes dus naar bijvoorbeeld, uh, over twee weken, naar Sochi gaan. Uh, ja, wat woorden Sebastian Timmerman net zeggen... de verslaggever uh, bij de Wereldbekerwedstrijd in Heerenveen. Die 1500, ja, daar gaan grote namen afvallen. Uh, heb, ja. je, heb jij daar dan een hand in? Nou, de dus schaatser zelf vooral, hè? Ja, natuurlijk, <laughs> natuurlijk, maar... Nou, kijk, het is, eigenlijk is het simpel. We hebben een aantal regels vastgesteld. Uh, vorige week, Mark Tuiter, die heeft zich al geplaatst in Erfurt. Uh, de snelste van vandaag. En uh, degene die uh, het beste het klassementje rijdt uh, over die twee wedstrijden. En, uh, en die gaan. En... Tenzij er natuurlijk hele rare dingen gebeuren. Nou ja, daar, en, en gaat dan... het altijd, daar komen de conflicten natuurlijk over. De normen liggen wel vast, ja. die schetsen helden. Ja. En dan ineens komt er toch een diffuus uh, um, gebiedje aan. Ja, klopt. Dat je zegt, een grote naam. Dat hebben we met iedereen Wust ook weer gezien, ergens ja. in die aanwijzing. Ja. Dat een ander sneller was, maar in Wüst, weet ja, je wel, Dan, gaat, nou, dan ja. komt er een soort gerommel. Uh, nee, voor okay. de buitenwereld. Voor de buitenwereld, ja. dat kan ik me iets bij voorstellen. Omdat zij niet goed dat document krijgen, uh, kennen. Um, en... We hebben een aantal uitgangspunten. We willen zoveel mogelijk medailles halen als Nederland zijn. Ja. Um, dus op het moment dat wij iemand aanwijzen, dan moet dat echt uh, uh, iets bijzonders zijn. Niet, niet die persoon zelf, maar een bijzondere situatie, dat is één. En twee, diegene die we aanwijzen, die moet ook echt kans maken om een medaille. En nou, even in het geval van Wust. Uh, dat is heel vervelend voor Marije Joling. Welke uh, afstand was het ook, dat? Dat ja. was de vijf kilometer. Oh, ja. Uh, maar Wüst heeft dus met EK en WK al aan het bewezen... dat ze ja, met uh, laag in de zeven minuten een medaillekandidaat is. Dus vandaar dat het, even als overweging, hè, mm. zo, zo gaat dat. Ja, maar dan vraag ik me altijd af... Uh... Zijn alle criteria onderling gelijk? Of is het ene criterium gelijker dan een ander? <laughs> All animals are equal, dat some are more nee, than kijk, In principe is het zo dat wij de, uh, de, de, de uitslagen respecteren. Dat zal straks bijvoorbeeld met het Olympisch kwalificatietoernooi hmm. uh, ook zo zijn. Hè? De eerste zoveel, die, uh, die gaan. Punt. Uh, tot het moment dat er iemand valt of een uh, favoriet uh, ziek is of... Nou, dat Nieuwe zijn situatie. calamiteiten. Ja. En, en dan moeten wij wel uh, met al onze wijsheid proberen en, tot een wijs besluit Komen te jullie dan bij elkaar of gaat dat telefonisch? Hoe werkt zo'n systeem? Uh, wij komen regelmatig bij elkaar in het seizoen. Gistermorgen uh, hebben we ook een, uh, een vergadering gehad. Ja, tien een momentje zaten we even bij elkaar met z'n allen. Um, om te evalueren, sowieso. En ook alvast voor te bespreken van nou, wat gaat er dit weekend eigenlijk gebeuren. Ja. Um, maar er wordt wel heel veel uh, gemaild. E-mail. Natuurlijk. Ja. Sociale media. Heel ja. handig. Zullen we jouw carrière nog eens even uh, erbij pakken? 1992 was mogelijk je beste jaar. Weet je zelf beter dan ik. Maar je reed persoonlijke records. Bijvoorbeeld gebeurde dat persoonlijke recordrijden op de 500 meter in Calgary, WK Allround. Stadsgrond is daar en ook op een sport die volgt. Die volgt staat bijna, maakt een mislag. Dan kan ze dan redelijk herstellen. En dan zijn ze op weg naar de eerste 100 meter. Thomas Bos komt goed door die heen. Maar Sundral. Die valt al in de buitenbom en die oh, komt ja. zijn kampioenschap dus al vergeten. Thomas Bos gaat finishen in 3852. en dat betekent een persoonlijk record. Zijn dit momenten die, die je ook nog wel kunt herinneren of komen ze nu ja. terug? Nou, het komt nu terug. Zoals Sundra, Sundral ja. viel, dat oh ja, dat is waar ook. Uh, dat ik een misslag maakte op die eerste 100 meter, dat weet ik niet meer. Nee. De tijd weet ik ook nog wel. Ja. 38, dus, uh, 52, ja. Ja, daar uh, ja. kom je niet zo heel ver mee, hè, <laughs> tegenwoordig. Ja, maar we zijn 20 jaar verder natuurlijk. <laughs> ja, dat toe... nee, klopt. Ja. klopt ja. Maar, ja, want je had nog geen klapsgaat? Nee. nee, die maar, was er nog niet. Nee, die, die kwamen, ja, wat was het, 95, 96, ja. zo'n beetje. Ja, geen grote prijs heb je gepakt, hè, uiteindelijk. Niet echt. Geen enorme grote, nee. nee, nee klopt. Is, is dat teleurstellend of denk je, nou ja, zo was het... Uh, nee, daar zit wel, wel deels uh, teleurstellend. Tuurlijk. Je, je bent net als iedere uh, schaatser, was ik natuurlijk heel erg bezig met, uh, uh, met zo hard mogelijk trainen om zo goed mogelijk te rijden tijdens de wedstrijden. En um, uiteindelijk is het wel zo dat ik vind dat ik wel het beste uit mezelf heb gehaald. En dan heb ik er ook wel vrede mee. Want je staat ook in het boek, hè, met een wereldrecord, meen ik, op de, op drie, de drie kilometer. kilometer. Ja, ja. Ja, ja, nou ja. Ja. ja, hij heeft toch vier jaar gestaan. Sta, daar sta je toch mooi tussen? Ja, uh, ja, ja, ja het dat klopt. Maar ja. Ja. Nou, was dat uh, de, ja, was niet zo'n afstand, natuurlijk, hè, de drie kilometer? Drie kilometer, ja, vijf of nee. tien. Ja, op de vijf, op de vijf of de tien kilometer had het mooier maar, geweest. Maar dat had ook nou ja. korter gestaan, denk ik. Dan. Het staat er, ja. Thomas, we vragen jou uh, in dit geval jou, het sportmomentje van de week. Ja. Wat is dat? Ja, uh, Eelco Sint-Nicolaas, uh, EK Indoor vorige week op de Zevenkamp. Uh, ja, geweldige prestatie. Dit is een moment. Nu is hij helemaal terug en hier gaan de handen de lucht in. Nu weet hij, hij is de Europees kampioen. Eelco Sint-Nicolaas. 25 jaar uit Apeldoorn. Voor het eerst in de geschiedenis wint een Nederlander de Europese indoor titel op de meerkamp. De vlag in de lucht. Ilko Sint-Nicolaas, Europees kampioen. Ja, jij kiest ja. voor dit moment. Waarom? Ja. Um, sowieso iets onpositiefs. Want je kan natuurlijk ook het uh, bekentenis van Michael Bogaert. Uh, ja, dat is weer een ander soort positiviteit, zeg maar. Maar uh, iets, iets positiefs, um, dat is één. Het is leuk dat de journalist uh, Miluska ja, uh, ja. van het vorige uur. He, die, die koos dat voor de, ja, de andere kant van ja, de medaille. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, zo ja werkt nou het. goed, dat is dan Jij kennelijk het, het journalistieke ja, deel. Zeker, daarvan. Ja, Ja, nou, prima. Um, nee, dus ik koos, ik koos voor het positieve. Um, Waarom dan uh, Ilko? Er zijn natuurlijk best wel andere dingen, uh, dingen geweest. Um, atletiek vind ik een geweldig mooie sport. De Zeven en de Tienkamp, dus de Meerkamp, vind ik ook echt een geweldig onderdeel. Eigenlijk wel het mooiste onderdeel. Laten we zeggen, het is een all hè, die, die ja. Nicolaas. Wat, wat jullie ja. aan het schaatsen zijn, ja. jij in, in dit geval. Ja, nou ik denk dat Ilko nog veel oh, meer, meer allround is. Ja, want ja. wij hoeven alleen maar te schaatsen. En hij moet hardlopen, yes. hoog springen, ver. Ja. Enzovoort. Dus dat ja, dat is nog maar laten zeggen hij kan van alles een beetje goed. Want dan zou hij zich specialiseren ja, in één. Nou ja, dat weet je niet als hij dat had gedaan. Of hij dan hè, hij kan heel goed pols ook hoog Zeker. springen, of hij daar een wereldkampioen had geworden. Ja. Nou, Of Europees, dat is nog maar de vraag met die Fransman. Ja. Maar uh, hij kan natuurlijk en heel goed pols ja. ook hoog, want hij sprong 45, volgens mij. Ja. Uh, hoog springen, 6 uh, kan ze uh, ja, hij kan en handen handen de over de 60 meter. Uh, ja, heb dus. jij zelf ook uh, dat uh, meerdere sporten beoefend? Ben jij ook meer ja, multi? Nou ja, nou ja ik, ik kan uh, ja, ik ben vrij makkelijk kan ik sporten nee. beoefenen. Uh, Zo, wat, uh, wat heb je gedaan dan? Ik heb in het verleden ook gejudood. En uh, dat oh. ging eigenlijk best, uh, best goed. <laughs> maar ja, op een gegeven moment dan word je, hoe oud was hmm. ik? 13, 14? En ja, Dan moet je kiezen. Ja. En dan kies je voor het schaatsen. Je voor schaatsen. In dit Dat geval. vond ik dan toen leuker. Nog? Nou, dan wil straks wil <laughs> ik graag van je horen uh, wat het moment was waarop je dacht: ik, ik word schaatsen. Ik ga, ik ga me <laughs> daarin verder bekwamen. Uh, zometeen ook klachten op ons antwoordapparaat. Nu vliegende kiep, Zul van der Wart. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende, vliegende kip. Nou, de koffie is op. We zijn nog bij de nationale stripdagen met Rens Blom. In het eerste uur heeft iedereen al kunnen horen dat hij gek is op strips. Dus we zijn hier niet zomaar toevallig. Hij is hier al vaker geweest. Het is in Gorkum, uh, dit weekend. Uh, ik zie allerlei uh, stands waar mensen kunnen snuffelen. En heel veel mensen doen dat, duizenden. Ik zie voor mij iets van Sylvester met strips. Van 1 euro tot 10 cent, geloof ik, maar ook duurdere. Uh, Rens... Ja, jij bent op zoek, hè? maar waar lopen we heen? Waar ben jij op zoek naar? Nou, ik was op zoek naar de inderdaad, uitgeverij Sylvester. En daar was ik op zoek naar uh, bijzondere edities van... We zijn er nou, eigenlijk al. Ja, we zijn, ja nou, het is best wel groot. Ik, volgens mij moeten we daar achter ergens zijn. Ik ben even aan het kijken. Ja, ik zie ze staan. Ik zie ook een leeuw uh, liggen met een mevrouw uh, die beweegt. Dus dat, dat, <laughs> ja, inderdaad, dat is dat grappig is, eigenlijk. Dat uh, is Dark Dragon Books. Daar heb ik ook al heel wat uh, strips van. Uh, daar moet ik ook nog een paar strips hebben, zie ik. Zie ik ook al. Uh, een Zij paar posts. Stripdames. Dit zijn, dit zijn de echte stripdames, ja. <laughs> ja zien er leuk uit ook. Ja, kijk, zo is het oog wil ook wat, hè? Um, nou, ik ga even kijken bij een hele verzameling Okoe die ik zie staan. Dat is mijn favoriet, dus die wil ik als eerste zien. En hoeveel heb je er al van? Want um, ja, als jij als postelijk hoogspringer, denk ik van, he, heb je tijd voor strips? Ja, tuurlijk. tuurlijk. Gewoon uh, tussen, tussen trainingen door en dat soort dingen. Ik heb ze ook als wedstrijden door uh, wel eens meegenomen, maar dan beschadigen ze of zo. Als je ze in een tas doet, dat vind ik niet zo. Um, maar van deze serie heb ik ze allemaal. Ze zelfs... zien er heel nieuw uit. Ze zijn ook nieuw. Die zijn nieuw. Ja, die van mij zijn ook, die zien ook helemaal nieuw uit. Zie, zie, zie, zie je niks aan dat er iets mee gemaakt is. Ik heb ze ook in het Frans, omdat ze eerder in Frankrijk uitkomen. Want dit is een uh, Franse schrijver en tekenaar. En dan, als ik in Frankrijk ben, neem ik ze alvast mee. En daar hebben ze vaak A3-uitgaves. En dat vind ik ook heel mooi. En dan ook nog hardcover, dus dat is met een harde kaft. En ik zie nou dat ze... In maar de... koop je ook met zachte en harde kaft samen? Nee, zeg maar mijn favoriete stripboek koop ik alleen maar met harde kaft. Dus niet met zachte kaft. Ik zie de Oko staan inderdaad. Naast de Artica, Maagdenbos, Gevilde Nachten, Angela, Sofia. Dat zijn allemaal wel leuke namen natuurlijk. Oliver Verrezen. Ja, ja, ja, als je even kijkt, dit is uh, een van de, de betere uitgeverijen. Daar heb ik als je. Ik denk als we nou even voor deze stand staan. Um, ook Golden City, wat zie ik nog meer? Golden Cup, Arthur. Heb ik allemaal. Heb ik ook allemaal. Jammer? Ja, nou nee, want ik zie de orde van de drakenridder staan. Die heb ik, de laatste deel heb ik nog niet. Dus die oh, gaat zullen dan, we daar even heen lopen dan? Kijken ja, of die, die er is. Even, ja, ik, ik, ik denk. het moet wel. Ik heb het altijd een beetje, ik heb een beetje ingelezen wat ze hier als. Uh, uh, op de beurs uh, weer als uh, nieuwe strips uh, meenemen. Dus, uh, hebben kijken. die boeken dan ook verschillende kleuren... of zijn ze altijd in één kleur? Per, pen, per editie, per nummer? Nou, ze maken... Ik zag net bij Oko, hebben ze, kaft, uh, dus ze hebben ze speciale kaften. Dus ze hebben eens andere kaften... of ze hebben misschien... Uh, uh, dat, dat er een ander einde is... of een, andere, uh, een aantal weggelaten bladzijden... die ze erin doen, is ook heel erg leuk. Uh, dus, uh, die koop ik dan ook wel als ze die hebben. Zeker van de speciale edities. Je zei al, van ja, je hebt er ongeveer 5.000 thuis staan. Allemaal netjes gerubriceerd. Met sommige die een waarde vertegenwoordigen van iets van 500, 600 euro. Maar wat, wat kost dan zo'n Okko? 16 euro voor een nieuwe. Maar ik moet wel zorgen dat ik de eerste druk heb. Want als je ze gewoon goed houdt, dan zouden ze best wel over 15, 60 jaar de eerste druk... als het een succesvolle strip wordt, best wel wat waard kunnen zijn. Maar dat maakt voor mij niet uit. Ik vind het gewoon leuk om de serie compleet te hebben. En het uh, moet natuurlijk wel... Allemaal dezelfde covers zijn, dezelfde serie zijn... allemaal eerste drugs zijn, daar let ik dan wel op. Maar het moet ook niet te gek worden dat ik dan uh, misschien... Uh, een, uh, alleen maar speciale edities koop uh, van alle strips die ik heb. Dat is niet te doen. Je bent gestopt met hoogspringen, uh, nu weer uh, gestart. Is dat de reden omdat je geld nodig hebt voor de strips? Nee, nee, nee, nee. Want als ik, uh, als ik geld nodig had, dan was ik dit niet gaan doen. Want op dit moment is het vrij uh, lastig zelfs uh, om... Uh, in deze economische tijd weer te gaan sporten. Ik wilde eigenlijk sporten en daarnaast nog training geven of zo. Maar dat is allemaal een beetje uh, in het niet gevallen. Dus ik ben nou eigenlijk uh, ja, gedwongen professioneel sporten, een luxe situatie eigenlijk. Maar uh, financieel gezien is dat niet, uh, niet de meest uh, slimme keuze geweest. Ik hoop dat je fijne stripboeken vindt. Ja, ik ook. Dankjewel. Rensplom en Jules <laughs> van der Waart. De gast, dit uur Thomas Bos, eh, voormalig lange baanschaatser. Vandaag de dag onder meer lid van de selectiecommissie van de KNSB. Thomas, kijk even naar de deur. Daar staat de postbode van deze zondag van de perstribune met een briefje voor je. Post voor de Tribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Thomas... Wat heel weinig mensen van jou weten... is dat jij ontzettend goed kan knutselen. En je tijd ook ver voor was, samen met je broer. Jaren geleden als junior maakte jij met je broer... al een dicht, dichte schaats waar uh, Rintje Ritsma jaren later... Uh, zeg maar de mooie sier mee maakte tijdens een wedstrijd. Ik dacht dat het het WK was. Jij, was. jij was al tien jaar je tijd vooruit... en jij bouwde een dichtgemaakte schaats waarbij als een dicht wiel... Het, het hele gedeelte tussen je ijzer en je schoen dicht was. Na de hand, toen wij samen in uh, Jonge Oranje zaten, heb je ontzettend veel aan dat knutselen gehad. Omdat uh, er nog alles eens wat sneuvelde. Ik hoop dat je hier nog een uh, leuke herinnering aan hebt. En uh, met vriendelijke groet, Jack. Ja, hoor ja. ja. Ja, jij was dus een nutselaar met je broers samen. Maar in plaats van dat je een klapschaats ontwierp... maakte je een schaats dichter ja, dan dicht. Ja, dat ging dan weer net even iets te ver, die klapschaats. Ja. Uh, maar wat, wat maakte jij dicht dan? Nou, je hebt, uh, uh, ja, onder je schaats heb je je ijzer en, en de potten, zoals dat ja. zo heet. En uh, tussen de schoen en dat ijzer zitten dus die potten... en daar zitten open ruimtes. Ah. En uh, die open ruimtes die, uh, uh, vangen natuurlijk lucht. Uh, op, dus op het moment dat je dat dicht maakt. Ja, dan heb je dus een, een, een minder luchtweerstand. Toch is het, dat was het idee. Ja, het idee is verder niet uh, doorgedrongen tot de rest, uh, geloof ik. Nee, <laughs> Zo ja, zoals zien. met zoveel ideeën. Nee, maar was, was het een goed idee, denk je, achteraf? Uh, nou, waar Jack het net over had. Uh, volgens mij was dat de Olympische Spelen in 1994 uh, in Lielhammer... waar uh, Rintje met, met, uh, uh, met die dichte, ja. dichte schaats uh, kwam. Oh, ja? dus eigenlijk hetzelfde verhaal. En, en nou ja, ik, ik, zoiets moet je in de windtunnel natuurlijk testen. Of het, echt, uh, ja. of het echt werkt. Goed. Uh, Jong Oranje, heeft hij het ook over? Ja. Er sneuvelde wel eens wat. Wat, wat doelt u op? <laughs> nou, dat kan verschillende dingen ja, zijn. Heb ik, ik het, het zo... idee dat hier de Belhamels de Haagse Bende uh, nou, uitpakte? Het veldkamp van de Burg nou, ik heb, en Laat la ik la positief beginnen. Uh, uh, wij, wij gingen vroeger met een, met een busje naar, uh, naar Insel... En uh, op dat moment studeerde ik. Nee, studeerde ik. zat ik op de MTS. een uh, uh, dekmotorvoertuigtechniek. motorvoertuigtechniek. En ik hoorde dat ding. Ik hoorde het rammelen. En ik wist dat het de aandrijving was. Dus ik ben onder die bus gekropen. En ik heb die aandrijfas weer op zijn plek gezet. En toen kwam het weer verder. Dus wat dat betreft. Uh, uh, nou ja, misschien uh. dat dat. Uh, um, nou ja. En, en verder. In, toen we in eenmaal in Insel waren. Ja, daar ligt sneeuw. En wat doe je als jonge gasten? dan ga je natuurlijk sneeuwballen gooien. En dat raakt wel eens een raampje, zeg maar. Ja, ja. ja. ja. Per uh, en dan worden uh, uh, mensen boos. Ja. Uh, nou, als ze doorhebben meestal wel. Ja, ja, dat is wel de conclusie. Vanaf acht uh, uur gisteravond tot twee uur vannacht waren 53 Rotterdamse musea en andere locaties open voor de Rotterdamse Museumnacht. Niet alleen de Kunsthal, Museumwoning Sonneveld waren open voor het publiek, ook Stadion Feyenoord. Guido Vader, perschef bij Feyenoord. Goedemiddag. Goedemiddag. En bestuurslid hè, van het Feyenoord Museum, moet ik er wel bij zeggen. Uh, is het druk geweest? Want uh, u hebt er ook gekeken hè, de afgelopen nacht. Ja, nou ja, het is zeker. Het is gezellig druk geweest. Een, een kleine 500 mensen hebben het museum en het stadion bezocht. En uh, ja, dat is voor zo'n tijd natuurlijk wel bijzonder. Ja. En wat, wat is er dan te doen? Mensen kijken en waar, waarnaar kijken ze? Wat nou, het, zien het ze? thema van. De... Van de museumnacht was Waterlanders. Wij hebben dat uh, in het museum en de rondleidingen vrij vertaald naar de emotie uh, van supporters. En uh, nog iets vrijer naar de TIFO-acties. En dat zijn de grote publieksacties die supporters uh, bij ons vaak uh, opzetten. Dus dan moet je denken aan de grote spandoeken, uh, slingers, confetti, noem het maar op. En de uh, bezoekers van het uh, stadion die, uh, die konden een kleine rondleiding volgen... waarbij ze in het stadion die hele grote doeken zagen lag, uh, liggen. En dat was een prachtig gezicht in een nachtelijke kuip. En verder konden ze het museum bezoeken. Ja, wat, wat, en, je, uh, wat zie het je merk. dan in het museum zoal? En dan geven ze een paar uh, beelden van dat museum weg. Nou, het is het museum wat de geschiedenis van Feyenoord... en haar stadion vertelt en haar supporters. Dus ja, dat oh, ja. is meer dan 100 jaar geschiedenis van Feyenoord. Daar valt een hoop over te vertellen. Ja. Uh, en natuurlijk onze trofeeën, maar belangrijker nog het verhaal achter de club. Zeker, maar waar, waar uh, zouden daar de Waterlanders kunnen zitten? Eén uh, voorbeeldje... Ja, voor mij als Feyenoorder zitten daar een hoop waterlanders, want roept veel emoties op. Ja, kies... Maar goed, uh, laat, ik, laat ik even een kiezen, uh, dat is voor mij uh, het meest bijzonder is de Wave Cup van 2002. En uh, ja, daar kan je ook filmpjes bekijken van hoe we tot die prijs gekomen zijn en dat roept een hoop emotie op. Ja. Wat, je, wat, wat u bent ook uh, bestuurslid van het museum, betekent het dat u uh, dan uh, het aankopenleid uh, mee bepaalt? Nou, wij kopen niks. We zijn in de gelukkige omstandigheid dat heel veel supporters en andere mensen spullen aan ons in bruikleen willen geven. En uh, zo hebben we het museum uh, vol gekregen. Ja. En nu bij uh, Roda Feyenoord. Uh, daar is de tweede helft begonnen. Dus ik zou zeggen, eh, meneer Vader, ga maar kijken. Ik ga aan de verslaggever vragen. Zeker doen. Die wordt daarvoor betaald om te horen hoe de stand is en wat er gebeurt, Frank. Ja, Guido heeft een belangrijk moment gemist, want het is weliswaar nog 1-0 voor Feyenoord in de beginfase van de tweede helft. We zijn een goede vijf minuten bezig, geen wissels sinds de, de rust in ieder geval bij beide ploegen. Maar Roda had absoluut een penalty moeten hebben. Op het moment dat de moeice wordt aangespeeld, neemt hij de bal goed aan. Hij weet dat Malki komt, geeft de bal goed mee aan de topscorer van Roda J.C. En op het moment dat die wil uithalen, komt Martins die inglijden. En volgens Fink speelt hij de bal. Dat is absoluut niet het geval. Hij speelt wel de voeten van Malki. Die gaat onderuit. Is woest dat hij geen penalty meekrijgt. En daar heeft hij 100% gelijk in. Want Roda had een penalty moeten hebben. Hebben ze niet gekregen. En dus leidt Feyenoord nog altijd in Kerkrade met 1-0. Thomas Bos, oud-lange schaatser, Hij zit ook in de selectiecommissie van de KNSB, van de, scha de Schaatsrijdersbond. Thomas, ik vroeg je net naar jou uh, een moment dat je voor het schaatsen koos. je, want je ja. zei, ik kon ook goed judoen. Wanneer dacht je, maar ik ga toch voor het schaatsen? Um, nou, mijn ouders die, die, nou, niet voor, die hebben niet voor het blok gezet. Dat vind ik een beetje overdreven. Maar die, die zeiden op een gegeven moment wel van ga kiezen. En um, het leek ook op dat moment uh, dat ik in het schaatsen gewoon beter uit de voeten kon. Uh, nog beter dan met, het, uh, met judo. En eerlijk gezegd vond ik de snelheid in het schaatsen, dat, dat, dat sprak mij aan. Ja. En, en uh, judo is natuurlijk uh, contactsport nummer één zou je kunnen zeggen. Uh, en uh, ja, voor, voor de snelheid in plaats van contact. Ja. En we hebben het ook even gehad over de selectiecommissie uh, waar je in zit. Uh, mm -hmm. Waarvan de criteria vast liggen. Maar soms ontstaan er dilemma's door onverwachte omstandigheden, ziekte, valpartijen. Nou ja, noem het. Ja. En, en de selectiecommissie heeft min of meer een uh, probleempje. Um, betekent het dat jij dan ook een goede band met de rijders en rijders rijdsels moeten hebben of juist niet. Uh, nou Wat je uh, gaat over, je ja, gaat ik uiteindelijk ga erover. over de toekomst. Ik ga erover, en, uh, maar ik heb totaal geen band met ze. Uh, en uh, eerlijk gezegd weet ik van uh, ongeveer de helft van de rijders niet eens in welk team ze zitten. Hm. Dus ook dat. Doe je dat bewust? N nee, doe ik niet bewust. Maar ja, dat, ik oh. gewoon niet. Nou ja, van, van een aantal weet ik het natuurlijk wel. Uh, maar zeker van, van, uh, van de rijders die of net komen kijken of... Dat uh, ja, weet, weet ik niet altijd. En, uh, maar ik denk ook dat het helemaal niet erg is. Want ik denk dat je ook niet... Wij, ik, ik zeker niet, en de, de hele selectiecommissie niet... kijkt niet naar team of, uh, of persoon. Nee, maar dan kun je het ook omdraaien. Dan kun je zeggen, ja, maar die personen zullen wel graag naar jullie kijken... omdat jullie over hun uh, ja. komende kampioenschappen gaan. Uh, Hoe zit dat? ja. Nou, nee, ik uh, krijg geen uh, hele lieve uh, berichtjes van bepaalde. Nee, nee dat, dat, het, het is behoorlijk afgeschermd. Hè? En, en misschien zelfs iets te veel, dat weet ik niet. Maar in ieder geval is het zo dat Arie Koops, uh, directeur sport, die is zeg maar uh, de, de, de, de woordvoerder richting de teams en de, uh, uh, en de schaatsers. En, en die vangt dan ook zeg maar de over de ja. kant weer op. Nou ja, de, kijk bij dit seizoen dachten we... het wordt een spannend seizoen tussen Sven Kramer en Jan, Jan Blokhuizen. Ja. Maar die blijft dan uit. Is dat iets ja. wat jij had verwacht? Uh, ja, in zekere zin wel. Ja, ja. ja, ja Sven is gewoon duidelijk beter. Dat, uh, ja. Nou ja, het gevolg is dat Blokhuizen min of meer ook moet vrezen... voor zijn toekomst bij... Hij zit bij TVM. Hij zit ja, dat is geen voor nee, je. Ja. Je weet echt wel waar die gasten zitten. Uh, ja. nee, dit dat, soort, dat soort gasten dit soort wel. wel. Ja, ja, ja. Ja. Nou, ja. weet ik niet. Dat is natuurlijk heel aan TVM. En daar, daar heb ik echt helemaal niks mee nou, te maken. Nou ja, Kemkus maakt dan weer, heeft daar blijkbaar een, misschien ja. een conflict met deze blokhuizen. Want die uh, zou te veel externe mensen inhuren om. Uh, ja. beter te kunnen gaan schaatsen, waarvan ja. Kemkes weer zegt... dat moet je niet doen. weet je ja. Herken je dat soort uh, Ik ken conflicten. het verhaal. Uh, ik herken dat soort conflicten uh, ja, ook wel. Um, nu, nu komt dat ook veel meer naar buiten dan in het verleden, denk ja. ik. En uh, ik ben ook niet altijd de makkelijkste geweest... voor Leen Vrommer en Abk Abkrook. Dat weet ik wel. Ja. Um, maar dus ja, dat, dat is van alle dagen. Nou ja, we kunnen even luisteren hoe, hoe dat dan gaat hè, tegenwoordig. Die intensief, die begeleiding is. Er komt een fragmentje zo uit de documentaire De Wil Om Te Winnen... die Omroep Max onlangs uitzond. En daarin uh, horen we de mental coach van Jan Blokhuizen... praten over uh, de samenwerking tussen Rijder en uh, deze mental coach... aan de vooravond van een belangrijke wedstrijd op het EK. allround de Heerenveen.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 Uiteindelijk suspecten. En een no. auto op het terrein van 10-11. Maar niemand mag het zien. Ja, ja, ja. Ja, heb jij ook ooit zoiets gehad? Een mental coach of iemand. Uh, behalve uh, in de personen die je net noemde. Vromme ja. en Krook. Maar dat waren ook de technische uh, mensen. De, de, de coaches. Um, en, en niet niet in, de, in de vorm van een hmm. mental coach. Dat was, ja, toen was dat, was dat eigenlijk nee. nog niet. Was dat alleen uh, ergens een mentale begeleider onder de hoek hebben gekeken? Of helemaal nergens? Nee. Nee, nee, wel heb ik toen uh, veel, uh, uh, veel baat gehad bij behandelingen met, met Siatsu bijvoorbeeld. Wat is dat? dat? Ja, een soort drukpuntmassage. Oh ja. In plaats van naalden gebruik je gewoon je duimen. Um, maar dat heeft toch al. Ja, best wel fysiek is dat ook. Ja. Dus minder, nee, dat was eigenlijk maar veel Maar dat betekent wel dat je toch min of meer... misschien wel onbewust aan het zoeken bent... naar eh, iets of iemand Tuurlijk. wat je prestatie kan... kan Tuurlijk. Eh, als er ja, geen doping ja. mag zijn, dan... Eh, nee, ja. Hebben we niet gebruikt? <laughs> ik. Je, kan, je mag nu alsnog biesten. Nee, als ik wel had gebruikt, dan had ik wel al die had prijzen. Nee, dat is waar. Nou ja, Bogart heeft ook niet al de grote prijzen. Nee, zijn, dat klopt. Nee. Nee, dat wat, is waar. Uh, maar wat denk je nou als oud-schaatser, uh, top en je kijkt naar het wielrennen, naar die bekentenissen... denk je dan, uh, het schaatser is daarom ontsnapt? Dat denk ik wel. Denk je dat echt? Ja. Dat ja, nou, kan ik ja. me, me bijna niet voorstellen, weet je het? Uh, nee, ja, nee. nee, dat snap ik dat dat best moeilijk is. Waarom zou wielrennen een voor... uitzondering vormen qua doping gebruik op alle andere sporten? Uh, nou, er zit wel een andere geschiedenis aan vast. Bovendien oh, is het ja. wielrennen natuurlijk al veel langer professioneel. Ja, maar goed, de schaatsers die hebben ook hun uh, ogen in hun zak. Die zien toch ook wat die <laughs> ja, wielrenners tuurlijk. doen? Ik zeg ook nee? niet dat nee. uh, er binnen het schaatsen niet gebruikt wordt. Want er nee. worden ook wel zo nu en dan wordt er een schaatser gepakt. het doorgaans uit Bulgarije of, of ja, Rusland of wat ja. dan ook. Uh, dus ik zeg ook helemaal niet dat er niet gebruikt wordt. Um, maar het, het is niet zo als binnen nee. het wielrennen. Kan, kan, dat kan, kan het, haast niet. Nee. Dat nou, is mijn een, mening. Ik, ja, ik heb het jou ja, open. Ik ook. Uh, straks uh, de, de vragen en klachten op het uh, antwoordapparaat. Uh, Frank Wilaert, de tweede helft. Roda Feyenoord. En de eerste minuut van die tweede helft is geruime tijd geleden voorbij gegaan. Ja, inderdaad. We zitten inmiddels uh, in de, 7e, nee, de 58ste minuut van de wedstrijd. En uh, Roda heeft wat meer de bal dan voor rust in ieder geval. En is ook wat dreigender. Een schot van afstand van Vlederis was eigenlijk het meest dreigend nog tot nu toe. Mulder moest die bal wegstompen. Omdat hij niet echt zicht kon krijgen op de lijn van de bal. Dat zwabberde allemaal nogal. En daar was het probleem van Feyenoord uiteindelijk mee verdwenen. Maar zo nu en dan wordt de verdediging van Feyenoord toch onder druk gezet. Met die 1-0 voorsprong in de achterzak. Dat had eigenlijk 2-0 moeten zijn. Maar Pelle kwam nou een teenlengte ongeveer te kort. Op aangeven van Boetius. Op, uh, hij lag bijna op de doellijn. Maar toch ging de bal nog tussen zijn voet en de doellijn door. Uiteindelijk om uh, niet binnengeschoten te worden. En uh, Feyenoord, ja, je wacht op de 2-0. Ik heb al gezegd, het had 1-1 kunnen zijn vanwege die penalty die niet gegeven werd. Ja, zo kun je aan de gang blijven. Feyenoord is sterker, dat nog wel. Roda is beter dan voorrust. Ook dat, dat, komt de wedstrijd in ieder geval ten goede. Oh, daar de fout van Proes. En dan Boetjes die niet kan profiteren. Biemans grijpt daar uitstekend in. Ja, dat zijn die momentjes die we voor ons niet gehad hebben. Die hebben we nu inmiddels wel gezien. En Feyenoord leidt nog steeds in kerkrade 1-0. Uw vragen, klachten en complimenten zelfs mag ook. Over uh, de media kunt u kwijt op ons antwoordapparaat. Dit is de oogst deze week. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant? Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune.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 Mijn uh, opmerking betreft, verkeerde gebruiker niet bijhouden van de teletekstpagina's. Ik zie je nu voor me, pagina 257, de perstribune. Vanwege de groepenwedstrijd Feyenoord-PSV is er geen uitzending van de perstribune. Dat was vorige week, staat er nu nog op. Ik bel eigenlijk even over de serie van de Mol. Het is een prachtige uitzending iedere keer, maar wordt vergald door de harde muziek. En kun je de mensen niet verstaan. Nu bekend is geworden dat Michael Boger doping heeft gebruikt, vraag ik me af wanneer de los bekendmaken dat ze in ieder geval geen avondetappen meer uit Frankrijk gaan uitzenden... ...maar dat gewoon vanuit Jovenstum gaan doen. Vanuit Jovenstum kun je dat volgens mij ook puber doen. Ik word kotsmisselijk van de buigende en denigrerende manier... ...waarop Thijs van den Brink en Elfabet Rutteke met de Curaçaose politicus omgaan. Dit is van zo'n misvatting over hun superioriteit. Het houdt maar niet op op die radio. Ik wil de lingo kijken. Zie ik daar in die Michael Bogot weer? Ik word een beetje gek van dat gedoe met die EPO. Naast zijn mijn zoon, mama bestaat het woord epo -tisch. Ik denk, nou, is misschien ook een woord, mooi woord flingo. lingo. E-P-O-T-I-S-T. Ik heb me verschrikkelijk verbaasd... Hè, dat er uh, ineens de reguliere programmering wordt doorbroken... omdat er een wielrenner ineens vertelt dat hij het me ja, al die jaren gelogen heeft. Alsof dat zo vreselijk belangrijk is. Terwijl het barst van de sportprogramma's. Het kan in Nieuwsuur, het kan in... Uh, nou, noem het maar op. Het antwoordapparaat van de perstribune. 035-677-6001. De bekentenis van Michael Bogert. Live breaking news bij uh, de collega's van uh, ROS Sport. Hoofdredacteur Maarten Noten, goedemiddag. Goedemiddag, over. Maarten, was dat nou echt zo nodig? Breaking news. <laughs> ja, nou dat begon inderdaad de hele dag al. Dus ik kan me best voorstellen dat er mensen zijn die denken... Was dat nou nodig? Wij vonden het heel erg nodig, want het was uh, voor ons belangrijk nieuws. Michael Bogert is, uh, m, nou ja, van, na Joop Soetermelk misschien wel, een van de belangrijkste renners die dit land ooit gehad heeft. En, uh, dus dat was nogal wat, ja, dat hij dat ging vertellen. Dat vonden ja. wij belangrijk. Maar ja, arme lingo-kijkers. Ja, het was even die avond D-O-P-I-N-G, uh, ook een mooi woord. <laughs> Zes letters. Maar, <laughs> uh, wij wilden dat graag uit de, uit de mond van Michael Bogert horen, ja. Ja. ja, maar wie besluit dat dan uiteindelijk? Wie, wie is dan de, de, degene die de doorslag geeft? Ja, dat is een goede vraag. Uh, wij uh, vinden iets belangrijk en wij gaan dan vragen... kunnen we dat niet wat ruimer uitzenden... op een goed moment uitzenden dat zoveel mogelijk mensen daar kennis van nemen... En, en die vraag stellen wij dan aan de netcoördinatie van de Nederlandse publieke omroep. En die dachten, nou, dat zijn we wel met jullie eens. En dan moeten we voor deze keer, hoe vervelend dat ook voor sommige mensen is, uh, dat maar op de plek van lingo doen. Zo is het gebeurd. Ja, zo is het uitgevoerd. Dan uh, toch nog ook even een vraagje, o, ook op het antwoordapparaat. Zullen we maar, ja. niet, zullen we maar niet meer met de avondetappe naar Frankrijk gaan? Nou, we gaan het wel doen. <laughs> ja. Nee, ik zie het verband ook niet helemaal die, uh, wat die man legde. Misschien dat oh. hij uh, vindt dat er te veel aandacht is voor wielrennen... en dat, uh, dat ze dat niet waard zijn. Nee, kan ik maar, nee, maar stellen. Maarten, jij weet dat jouw Duitse collega's... die hebben uh, het wielrennen achter zich gelaten, juist door de doping. Schalmaden. Ja, dat zat, wel, dat zat wel iets anders in elkaar. In Duitsland hebben ze geen traditie op het gebied van wielrennen. Nee. Die zijn begonnen op het moment dat Ulrich en het consortium daar heel groot werden... En die hebben ook nog iets anders gedaan. Die werden sponsor van die, van die wielenploegen. En dat is een heel andere mix. En dat hebben wij nooit gedaan. Dat zullen we ook niet doen. Wij, wij vinden de wielrennen in dit land wel belangrijk. En eigenlijk al heel lang. Ja. Maar betekent het ook uh, dat, dat je als het ware de journalistieke begeleiding... van deze tak van sport uh, gaat herijken de komende tijd? Nou, wij zitten daar al wel bovenop, hoor. En wij hebben allang al niet meer... Uh, uh... Alleen maar gezellige tafels met glazen wijn en babbel over hoe, vroeger, hoe leuk het vroeger allemaal was. Dat, nee. dat is het al lang niet meer. Wij doen dat op een journalistieke manier en dat blijven we doen. Ja. En misschien zetten maar we extra een tandje bij. misschien nu, hè? sorry. En, en, we zetten, en we zetten nu een tandje bij, dat klopt. Dat begrijp ik, ja. Want je, het, ik bedoel, je ligt nu zelf uh, als begeleiders, journalistieke begeleiders van het spektakel... Ook, uh, ook min of meer onder het vergrootglas natuurlijk. Ja, dat zie ik zelf niet zo. Nee? Nee. Oh, ik, ja, ik zou zeggen, jeetje, ja, er wordt nu wel erg, uh, erg veel op ons gelet. En hebben we niet steken laten vallen? En hoe moeten we daar dan mee omgaan? En hoe houden we dat een beetje netjes bij? Je? Ja, dat, het wonderlijke is dat ik die vraag niet vaak hoor... als er een parlementaire enquête wordt ingesteld... en er blijken dingen gebeurden zijn die we met z'n allen niet hadden gezien of gemerkt. Ja, maar ja, lessons to learn, hè, uh, zeggen ze er altijd bij, bij die onderzoeken. Precies, dat gebeurt ja. hier ook. Ik zou zeggen, kijk vooral vanmiddag naar een interview met uh, Hein Verbrugge van de UCI... Uh, bij ons op Nederland 1, ook dat is weer zo'n bewijs van dat we er bovenop zitten. En ook daar, dat is weer zo'n meneer uit het rennen. En die uh, moet vertellen dat we toch wel wat dingen moeten veranderen. En dat is een heel boeiend proces om te volgen. En ja. dat doen wij. Want juist Hein Verbrugge wordt voortdurend genoemd als degene die op de hoogte was. Die uh, als het ware, in, in mijn woorden, in het complot zat hè, van, van ja, dat Ja, ja, Ga, ja Gaat hij dat is bekennen? Ik het interview ook zo spannend. Huh? Nee. Well. <laughs> ik weet niet wat hij precies moet bekennen. We hebben hem wel een heleboel vragen te stellen. En we trekken er dus ook ruim de tijd voor uit vanmiddag, om ongeveer vijf uur. Um, want ja, je hebt gelijk, daar is nogal wat gebeurd. Hij heeft, uh, wij hebben ja. een uitspraak nog even boven water gehaald. Hij heeft in 2002 bijvoorbeeld gezegd... Uh, Lens Armstrong is het levende bewijs van iemand die niet de boel bedricht. Ja. Nou, oh, tel uit je wis. Dat <lacht> willen, willen we graag horen. Zeker, nou, bedankt. Uh, we hebben tijdstip <kuggen> genoteerd, 1700. Dat is mooi, want als voetbal ook allemaal weer afgelopen... dan uh, kunnen we ons richten op het wielrennen. Ik dank je wel, Maarten. Mooie zondag. Dankjewel, jullie ook daar. En lingo, dat is er gewoon vandaag niet. Maar Maarten heeft wel gelijk, doping is een zesletterwoord. Ik heb eens collega's gehad, Thomas, ja. uh, Thomas Bos. Die deden, die deden mee, ook aan lingo. Maar die, die zeiden, ja, wij kunnen alleen maar drie letterwoorden maken. Dacht <laughs> ja, het is echt ongelooflijk. Goed, ja. het antwoordapparaat is niet best, nee. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035-677-6001. 035-677-6001. Mailen kan ook op kerstribune.omroepmax.nl. Thomas Thomas Bos, uh, Ja, dat zijn uh, inderdaad weer uh, bijzondere verhalen over uh, doping. Ik vroeg me wel af, wat ben jij na nou je sportcarrière gaan doen? Um, ik ben gaan studeren in eerste instantie. Ik heb aan, ja, eerder gebruikte je dat woord en toen trok je Ja, nee, gauw nu bij was, nu RTS. was nu, Ja, nee, oh. de, de TH Rijswijk, zo dat toen heten. Leuk. Uh, HTS eigenlijk gewoon. Dus ja. ik ben werkte ingenieur en dat deed ik al dat studeren deed ik al Deels tijdens mijn uh, carrière, maar toen ik ben gestopt... Mm. toen ben ik dat fulltime gaan doen. Maar helemaal geen zin om in die zoals Bart Veldkamp, jouw generatiegenoot... Uh, ja. ook uit Den Haag. Ja, en Jack, hè? ook generatie... Jacko, die, ja, om uh, verder Gerard, te gaan in die schaatserij. Uh, ja, ik ja, ben verkeurdig. Ja. Ja. Um, nou, nee, eigenlijk niet. Uh, het is wel zo dat ik toen ik net een, een nieuwe baan had... ik was net afgestudeerd, net nieuw huis gekocht. Uh, toen werd ik wel gebeld uit Calgary of ik daar geen trainer wilde worden. Huh. Ja, dat was een beetje onhandige timing... Uh. Ja, spijtig ja, dus misschien... achteraf Dat je dacht, oh, als ik geen andere leven uh, ja, zou je moeilijk, hebben gehad. Hè? Ja, andere leven. Ja, ja. Volstrekt. Ja, en, en maar goed, 200 dagen van huis is ook niet alles. Waar. Nee, dat is waar. Zeg, je hebt een eigen bedrijf. Wat doe je, Klopt, da en wat ik, doe je daarin? Ik bemiddel uh, ZZP'ers, zelfstandigen oh? zonder personeel. Nou, interim nou, nou managers. Oh, Sorry. Nee? maar maar in welke mate bemiddel jij uh, dat soort mensen? Nou, uh, de klant heeft een vraag. Uh, die zoekt een, uh, een interim manager. En die, oh, die, die vind manier. ik uh, voor, uh, oh, voor ja? die klant. Ja. Echt waar? Als ja. ik zeg, kun je voor mij een uh, leuke interimklus ja, vinden. Ergens. Nou, ik, ik zou, ben die zou en die. kunnen binnen de media zeker ja? wat minder. Ik zit vooral in de techniek. Ah oh ja, ja nee, dus nee, ICT nou. en, en de echte ja, ja. harde techniek. Ja, maar. Ja. En, uh, ondertussen zit je ook af en toe op je op je telefoon te kijken. Ja. Dat heeft natuurlijk met Zeeland en uh, de zwemvereniging <laughs> te maken. Hoe ja. krijg je daar nee, de Ik stand heb nog van geen, door geen door tussenstanden doorgekregen. Nee nee, nee, nee, nee, er wordt nog niks getwitterd. Maar goed. Even Frank Wielaert. Frank fijn, uh, Feyenoord blijft maar uh, 1-0 voor de Rotterdammers. Ja, er zit voorlopig niet zo gek veel meer in. Pelle heeft nog wel een aardige schietkans gehad. We zijn na 68 minuten onderweg. En Feyenoord heeft het heft inmiddels alweer stevig in handen in deze wedstrijd. Nu een ingooi van Martins Indy. En in de richting van Immers. En dan Pelle bereikt. Pelle, dat ontzettend sterke aanspeelpunt. Die ook gewoon zelf zijn eigen kansen kan creëren. Nu Immers die een beetje half tussen een terugspeelbal van Vlederen zit. Maar half is niet goed genoeg. Danilo verder terug. Richting Proes. En dan uh, is uh, voorlopig in ieder geval Rodier Sever even uit de problemen. Maar het probleem op het scorebord dat staat nog gewoon keihard. Namelijk 1-0 voor uh, Feyenoord. En Klaasje opnieuw Proes onder druk. Oh, die levert daar bijna in bij Schaken. Daar gaat de bal uh, nou centimeters langs in de voeten van Danilo. Schaken kon even niet meer uh, gauw verstappen van zijn rechter naar zijn linkervoet. Om die bal aan te nemen. Nu aan de andere kant opletten voorzet. Flederis richting de tweede paal. Daar is niemand. Daar komt nu de Looge. Die probeert het in één keer maar uh, is eigenlijk... Eigenlijk te laat. 69 minuten onderweg. Zo af en toe een speldeprik van Roddy JC. Maar Feyenoord heeft die 1-0 keurig onder controle. Thomas uh, Bos, je noemde net uh, wat namen. Jakori, uh, Ben van den Burg, uh, Bart oh, dat hele, Heb je ja. nog wel contact met dat soort uh, mensen? Dat soort? <laughs> dat soort. Nou, dat schaafsoort, waar jij je wat van gedistanceerd. hebt. Uh, uh, ja. ja, heb ik. Ja. Ja, ja, nee, zeker. Uh, gisteren Bart nog gezien in Tiel uh, uh, ja, toevallig. Uh, ja, Jack wel gezien natuurlijk, maar daar ja, God, ja, je loopt elkaar even langs elkaar heen en uh, hoi. En, uh... en gaat het dan vooral over vroeger of ook over uh, vandaag de dag? Uh, beide wel, ja. ja, ja. Nog ja. even de qua jongensstreken in herinnering uh, roepen? Uh, nou, dat, nee, dat, dat zou je dan meer uh, op een wat ontspannende manier... Uh, uh, met een biertje of zo moeten doen, maar uh, uh, nee, we hebben het vooral over de, over de huidige situaties. Ja. Ja. Zeg een Sven die gaat gewoon goud halen natuurlijk uh, volgend jaar in Sochi... Dat weet je nog niet ja, hoor. Ja, je deed het wel hè. Uh, Natuurlijk nee, op de ik, 10 ik, kilometer als Kemkas oplet. En uh, de 5 pakt hij ook mee. Nou, ik achter een wat groter, zoals die nu voor staat op de vijf kilometer. Ja. Meer kans dan? Ja, op de tien zitten zit, uh, Bob de Jong en Jorrit Bergs, maar wel heel dicht. Uh, ja, die op, op Bob de is onverwoestbaar, hè? Niet Met, te geloven. Nou, <laughs> ja. ja. ja, dat vind ik onvoorstelbaar. Ja, ja, die ja, gaat, ja, ja, Die gaat maar, die gaat maar door. Ja. Maar ja, volgens mij kan hij ook zomaar schaatsen. Ik weet niet hoe hij dat doet, maar die man is altijd <laughs> bezig, hè? Ja. Dat is fantastisch. Ja. Wat ga jij nu doen op deze zondag? Je bent klaar hier. Uh, terug naar Den Haag. Ja, uh, nou, vanavond lekker eten bij de familie. Kijk. Met de hele familie bij elkaar. Dus uh, gezellig weer. En, uh, en feest misschien met de zwemclub. En feest. Nou ja, dat feest hebben we al gepland voor oh. aanstaande vrijdag. Goed. Gaat goed komen. Racingclub. racenclub. Dank ja. je wel dat je hier was. Zometeen langs de lijn. Ik wens u al een, een fijne zondag. Hé, hey, pst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse radio. Zijn de hoofdpunten van het nieuws? Het Weerbericht van Weerplaza.nl. De verschillen zijn vandaag groot in Nederland rondom die de kabinet. Vicevoorzitter van FFV, Baal, Charlie In het noordenkant vloog ja, het nog wat dichter regenvallen. En dat het trekt geleidelijk weg. De rest van de dag blijft het dan grotendeels droog. En vooral in het zuiden schijnt af hoe de zon. En in het zuiden loopt het ook. Het NOS Radio 1 Journal. Elke dag. De vragen bij het combinatie van allerlei geluiden. Kan het kabinet. tribune is een programma van de juiste antwoorden. Wat is de reden dat u niet zegt, haal die pil maar uit de handen?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 Ik ga naar Management Book, omdat ze er alles hebben. 17.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s'avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Hoe vinden vogels een weg over de eindeloze oceaan? Ze worden geholpen door een interne kompas. Maar hoe dat werkt, blijft een raadsel waar wereldwijd onderzoek naar wordt gedaan. Vanavond in Labyrinth, het zesde zintuig. Om tien voor acht bij de VPRO op Nederland 2.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 Antwoorden op de vragen van nu. ABN AMRO. De Bank anoniem. Dit is Radio 1.